Femke Woldhuis met het NOS-journaal. In Congo zijn twee VN-vredesmilitairen omgekomen... bij een aanslag door islamitische rebellen. Die beschoten het konvooi waarin ze reden. Er zijn dertien blauwhelmen gewond geraakt... en vier blauwhelmen worden nog vermist. Begin deze week werden de VN'ers ook al aangevallen. Het Congolese leger begon vorig jaar een operatie... tegen de islamitische rebellen. Het leger wordt daarbij gesteund door de blauwhelmen. Op de vliegbasis van Leeuwarden wordt voorlopig niet meer gewerkt met de kankerverwekkende 6verf. Dat zegt minister Hennis van Defensie, schrijft het Fries Dagblad. De spuitcabine die wordt gebruikt op de vliegbasis is sterk verouderd, waardoor giftige stoffen niet goed kunnen worden afgevoerd. Vorige week schreef Hennis al aan de Kamer dat op de werkplaats van de landmacht in Leusden niet meer gewerkt wordt met de kankerverwekkende verf. Oostenrijk wil een onderzoek naar afluisterpraktijken van Duitsland en de VS. Vorige week vrijdag berichtte Bild am Sonntag dat de NSE vanuit een Duits afluisterstation ook instellingen in Oostenrijk heeft bespioneerd. En ook werd onthuld dat Duitsland samenwerkt met de Amerikaanse geheime dienst NSE. Bondskanselier Merkel ligt sindsdien onder vuur. De Duitse copiloot Andreas Lubitz heeft op de heenvlucht van het toestel dat hij liet neerstorten de daling geoefend. Dat schrijft het Duitse tijdschrift Beeld op basis van bronnen die onderzoek doen naar de crash. Het toestel van Germanwings verongelukte toen het van Barcelona naar Düsseldorf vloog. Lubitz zou het toestel een vlucht eerder van Düsseldorf naar Barcelona ook minutenlang hebben laten dalen. Volgens bronnen is er voor zo'n daling geen wetenschappelijke verklaring. Het weer, het is wisselend bewolkt, het is zo'n 9 graden. De ochtend verloopt zonnig, maar tegen vanmiddag zijn er buien... mogelijk met onweer en hagel en zware windstoten. En de temperatuur komt dan uit zo rond de 15 graden. Dit was het Het Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 25 jaar. En jij beleeft het. beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met nu de nacht. 106.9 ZFN, Zfn.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 Stroke your little ego I bet you I'm guilty, for your honor That's just how we live in my genre Who in the hell don't paved the road wider There's only one blow and one ride.